Jobboot met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft in Noois in Noord-Westfalen een terreurverdachte opgepakt. De man werkte mogelijk samen met een verdachte die vrijdag in Wenen werd gearresteerd... op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad. Hij zou radicaal-Islamitische ideeën hebben. De opsporingsdiensten denken dat hij overnacht heeft bij de man in Duitsland... die vandaag is opgepakt. Donald Trump gaat zijn belastingaangifte toch niet openbaar maken. Eerder had de Amerikaanse president gezegd dat wel te zullen doen, maar een woordvoerder zei vandaag dat Trump daarvan terugkomt. Volgens Trump zijn de Amerikanen helemaal niet geïnteresseerd in zijn inkomen en vermogen. Sinds 1976 hebben alle Amerikaanse presidenten vrijwillig hun belastingaangifte bekendgemaakt, maar Trump weigerde dat. Tijdens de verkiezingscampagne kreeg hij er veel vragen over. De New York Times onthulde in oktober dat miljardair Trump jarenlang geen inkomstenbelasting had betaald. Maar de krant kon niet bewijzen dat hij daarmee ook de wet had overtreden. In China moeten zo'n 130 golfclubs sluiten. Ze zijn illegaal aangelegd. Sinds 2004 mogen in China officieel geen nieuwe golfbanen meer worden aangelegd, omdat de banen veel bouwgrond opeisen en een aanslag zijn op de waterreserves van het land. Ondanks het verbod van Peking is de aanleg van nieuwe golfbanen de laatste jaren gewoon doorgegaan. Door de stijgende welvaart is er veel vraag naar golfbanen in China. In Midden-Italië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden in het hotel dat woensdag door een lawine werd bedolven. Er worden 24 mensen vermist. Reddingswerkers graven met hun handen en met scheppen op zoek naar overlevenden. Ze hebben dringend behoefte aan graafmachines, maar die kunnen het rampgebied door zware sneeuwval niet bereiken. De reddingswerkers hebben hoop nog meer slachtoffers levend onder de sneeuw vandaan te kunnen halen. Tot nu toe zijn de lichamen van zes mensen geborgen. Het weer vanavond en vannacht, afwisselende opklaringen en bewolking. Op veel plaatsen gaat het opnieuw vriezen. Lokaal kan, kan, kan mist ontstaan, dichte mist zelfs. Morgen overwegend bewolkt, het wordt dan zo'n 3 graden. Ook dinsdag bewolkt, met kans op wat regen. Vanaf woensdag meer zon, de temperatuur blijft s'nachts onder nul. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment...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 Welkom terug bij het uh, tweede uur van CFM Klassiek. En we begonnen met een, uh, dit geval is een keer een kort stukje. Want er zijn veel lange stukken vandaag. Maar uh, dit was wel heel erg mooi. En uh, dit was van uh, Maurice Ravel... Het stuk dat heet Mamère Loyer en het is een uh, ballet. M62 staat er ook nog achter. En uh, er staat ook nog bij dat het de apotheose is, Le Jardin Vétique. Ja, hoort u mijn Frans even. Geweldig hè. En uh, uiteraard uh, ook weer onder leiding van Bernard Heiting, de dirigent die in dit programma helemaal centraal staat. Alleen nu dirigeerde hij het Boston Symphony Orchestra. We gaan door met uh, Claude Debussy. We blijven dus eventjes in Frankrijk. En het nummer, dat uh, of het, het stuk, de compositie heet La Mer. En dat is met als nummering L109. En als ondertitel uh, vanaf de zonsopgang tot, midder, tot de middag. Uh, from dawn till moon on the sea. Dat is de bijtitel van dit nummer. En wederom het Koninklijk Concertgebouw Orkest uit Amsterdam natuurlijk. Wereldberoemd en nu weer onder de bezielende leiding van Bernard Haitink. En nu weer een heel ander verhaal. We gaan naar uh, Bedrich Smetana. En uh, die kennen we natuurlijk van, zeker van deze compositie. Uh, ik ga het maar niet op zijn Tsjechisch zeggen. Want mijn Tsjechisch is niet meer wat het geweest is. Dus um, ik noem het maar gewoon mijn land. Oftewel my country. En um, uit dat stuk gaan wij draaien die Moldau. En dat is natuurlijk een vreselijk bekend stuk... Van deze meneer Smetana. Die Moldau, dus weer uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. Onder leiding, moet ik het nog zeggen, van Bernard Haitink.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 Een van de componisten waar Bernhard Haitink met zijn koninklijk Concertgebouworkest... een hele grote naam heeft opgebouwd, zeg, niet, zeg maar niet wereldfaam, is Gustav Mahler. De, het Concertgebouworkest wordt over het algemeen wel gezien... als een van de allerbeste Mahler vertolkende orkesten. En dan zeker onder de leiding van Bernhard Haitink. Gaan we nu een voorbeeld van horen. Gustav Mahler, de symfonie nummer 1 in D... En daar spelen wij het deel 1 en daar staat dan in het Duits bij langzaam en slepend. Ja, in het Duits, dus ik vertaal het maar even naar het Nederlands. Langzaam en slepend. Uitvoeren dus het Koninklijk Concertgebouworkest met Bernard Heiting. Zo komen we lang niet aan alles toe wat we uitgezocht hadden voor deze uh, prachtige uitzending. En vandaar dat we dat maar over twee uitzendingen gaan verspreiden. Uh, dus de volgende uitzending zal wederom Bernard Heitink centraal staan. We gaan nu uh, denk ik naar het laatste stuk uh, van vandaag. En uh, dat is een uh, stuk van Johannes Brahms. En van hem gaan wij eh, draaien de symfonie nummer 3 in F majeur opus 90. En eh, dat deel dat heet zeer uitgebreid in het Italiaans Allegro con brio un poco sostenuto. En het heeft niets met kaas te maken, maar ik dat wel even zeggen. Eh, het wordt in dit geval uitgevoerd door de Boston Symphony Orchestra. En natuurlijk dan weer onder leiding van Bernard Haitink.